1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor het Nederlandse verkeerssysteem... en daarom een werklunch met verkeerskundige Wim van der Wijk. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag. Greenpeace-activisten op borgtocht vrij. Philadelphia Zorg schrapt 900 banen. En olifantenfamilie verhuist van Emmen naar Eindhoven. Van het westen uit regen en vanavond kans op natte sneeuw of sneeuw. Eerst is het 4 tot 6 graden en daarna wordt het plus 1. Morgen vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw. Verder is het droog, af en toe zon en het wordt 3 tot 6 graden. De rechter in Sint-Petersburg heeft zojuist bepaald... dat de kapitein van het Greenpeace-schip, Pieter Wilcox, op borgtocht vrijkomt. En eerder werd al bekend dat de Nederlandse Greenpeace-activiste... Faiza Oulazen op borgtocht vrijkomt. Correspondent David-Jan Godfra vanuit de rechtszaal in Sint-Petersburg... over de uitspraak. Uh, merkwaardig genoeg is er heel weinig uh, motivatie voor dit soort zaken...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 zodat Pfizer zo snel mogelijk de gevangenis uit kan en uh, weer in ons midden is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de vrijlating op borgtocht een positieve ontwikkeling. Maar het laat onverlet dat de twee Nederlanders nog steeds worden vervolgd, zegt het departement. Buitenlandse Zaken benadrukt dat de details van de uitspraak nog onbekend zijn. En dat Nederland de verdachten de gebruikelijke consulaire bijstand verleent. Inzet van Nederland blijft vrijlating en het vertrek van schip en bemanning. En dan is zo net binnengekomen de, een reactie van Faisa Olazen zelf op die uitspraak. Ik ga een goede maand hebben en ik ga mijn familie kregen. Want ik heb ze meer dan twee maanden gezegd. Ik ga het dat ik kan more Meer dan drie yards in de cel. En wat fresh air. Hoe voel je? Goed. Kijkt dus uit naar een goede maaltijd en een telefoontje met haar ouders, die ze drie maanden niet gezien of gesproken heeft. En ze is blij dat ze wat heen en weer kan lopen, behalve die drie meter in de cel. De pensioenonderhandelingen tussen het kabinet en de oppositie zijn in een cruciale fase gekomen. Dat bevestigen verschillende Haagse bronnen. De coalitie zit sinds twee weken om de tafel met D66, ChristenUnie, SGP, CDA en GroenLinks. En dat was nodig omdat de pensioenplannen van het kabinet te weinig steun kregen in de Eerste Kamer. Die onderhandelingen gaan vanmiddag verder. Volgens Haagse bronnen zal vandaag of morgen duidelijk worden of alle partijen akkoord willen sluiten of dat er nog partijen afhaken.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 Een olifantenfamilie verlaat Dierenpark Emmen. Want er is ruzie. Ze gaan naar Dierenrijk, een kinderdierentuin in Eindhoven. Het was niet vrijwillig dat ze gaan. Wieberen Landman van Dierenpark Emmen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is die ruzie ontstaan? Nou, de ruzie ontstond toen bij ons de leidster in de kudde van twaalf van, van olifanten Toen die overleed. Toen kregen we een machtsstrijd tussen twee families. Met aan de ene kant de familie van de oudste olifant in de groep... en aan de andere kant de, de dochters van de, nou ja, de vorige leidster... En die ruzie, ja, die, uh, die bleef maar doorgaan en ze waren echt uh, onverzoenlijk. En toen hebben we besloten dat uh, een van beide familiegroepen naar een ander dierentuin zou verhuizen. Heeft u echt proberen te bemiddelen? Hoe gaat zoiets? <laughs> nou, ja, in eerste instantie was de ruzie zo heftig dat ze ook echt vochten en elkaar beten... Uh, ja, toen zijn ze gescheiden. Daar, daar hebben we gelukkig geen hemmende ruimte voor. Uh, maar ja, omdat je toch de groep die altijd bij elkaar zat... Uh, als grote kudde bij elkaar wilt houden... hebben we wel geprobeerd om ze weer bij elkaar te zetten. Maar, uh, ja, zodra ze weer bij elkaar konden komen... werd de ruzie begonnen ook weer. Dus, uh, helaas, was dat ja, geen optie. Ja, nee, dan naar uh, Dierenrijk uh, in Eindhoven. Hebben die wel genoeg ruimte dan? Uh, ja, ze hebben daar een, uh, een gebied voor... Uh, Waar nu drie mannetjes olifanten lopen. Twee daarvan die, die vertrekken naar uh, de dierentuin van Sevilla. waar ze een grotere groep mannetjes olifanten hebben. En het uh, de derde mannetje dat daar is. die krijgt dus het gezelschap van de vier olifanten uit Emmen. Dus dat is allemaal doorschuiven geblazen. Europees gezien ook. Weet u zeker dat het daar wel goed gaat in het dierenrijk? Jazeker, want het is een. Uh, ja, de twist bij ons is, zoals olifanten dat in het wild ook hebben. En dan gaan ze elk een kant in het oerwoud op. Maar ja, normaal voor een olifant is ook dat een mannetje die bij een vrouwenfamiliegroep komt. Ja, die, die is groter en sterker. Dus hmm. daar, uh, die hoort ook niet echt bij de kudde. Dus dat type ruzies, dat zal er ook zeker niet ontstaan. En uh, hoe gaat u ze dat vertellen, dat ze moeten verhuizen? Of? Nou, wij laten ze. Nu al uh, voorzichtig af en toe een transportkist inlopen. Dus dan leggen we wat broodjes en andere lekkers achterin. En de olifanten zijn wat nieuwsgierig, verkennen die kisten. En, en die zijn er op een gegeven moment straks aan gewend dat ze die kist in kunnen lopen. En op de dag van de transport gaat dan plotseling die deur achter ze dicht. En dan uh, zitten ze hebben wij ze op een veilige manier in de transportkist gekregen. Ja, want hoe, hoeveel zijn er nou in totaal die verhuizen gaan? Er gaan er vier weg. een vier. Oh, okay. moeder met een dochter en twee zonen. Ja. En wanneer gaan ze? Die, die datum is nog niet vastgesteld, want uh, die hangt nog af van uh, het verhuizen van de twee mannetjes naar Sevilla. Oh ja, ja het is nog een hele organisatie. Wiebere Landman, dank u wel voor de uitleg. Goedemiddag. Graag Bezuinigingen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... zouden jaarlijks tientallen miljoenen moeten opleveren. Die drie instellingen fuseerden daarvoor tot die nieuwe NVW. Maar uh, de kostenbesparingen die zijn na niet gehaald. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. Redacteur Jikke Zeilstra vertelt om welke bedragen het gaat. Ze zouden elk jaar 50 miljoen euro gaan besparen...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 Worden. Dus hier lopen ze het risico dat de uh, geplande bezuinigingen... ook weer niet gehaald worden. KPN moet een boete betalen van bijna 973.000 euro... omdat het bedrijf concurrenten heeft benadeeld. Dat heeft de toezichthouder, autoriteit, consument en markt bepaald. KPN is verplicht concurrenten informatie te geven... als een bedrijf met nieuwe diensten komt op het KPN-netwerk. En dan kunnen concurrerende bedrijven met vergelijkbare diensten komen. Volgens de toezichthouder heeft KPN in 2009 en 2010... nieuwe diensten te laat aan concurrenten zoals Tele2 en Online bekendgemaakt. En het is ook niet de eerste keer dat de telecombedrijf in de fout gaat. KPN gaat in beroep tegen het besluit. Volgens het telecombedrijf zijn de regels waaraan KPN zich moet houden... niet eenduidig. De Wereldvoetbalbond, de FIFA, heeft besloten dat er toch nog wat langer voor de Gouden Bal gestemd mag worden. De prijs voor de beste voetballer van het jaar. Volgens de FIFA zijn er vooral afgelopen vrijdag, toen de oorspronkelijke deadline was, te weinig stemmen binnengekomen. En er mag nu dus tot 29 november nog worden gestemd. En dat is een opmerkelijke beslissing, want het nieuws komt vlak nadat een van de kanshebbers, Cristiano Ronaldo, Portugal gisteren met drie treffers naar het WK schoot. En Lionel Messi won de gouden bal de afgelopen vier jaar. En er wordt gestemd door de bondscoach, de aanvoerder en één journalist van elk land dat is aangesloten bij de FIFA. De Nederlandse kampioenschappen Wielrennen op de Weg... vinden volgend jaar toch niet plaats in Ootmarsum. De organisatie krijgt de begroting niet rond... en ziet daarom alsnog af van dat evenement. Dat heeft de Nederlandse Wielrenunie KNWU bekendgemaakt. De organisatie kwam nog een ton tekort. De KNWU gaat nu op zoek naar een vervanger voor Ootmarsum dat het NK eerder in 2008 en 2011 organiseerde. 12 over 1 is het geworden. We gaan naar de ABB Edwin Gerritsen... Op de A27 Breda richting Gorkum is een ernstig ongeluk gebeurd met een motorrijder. De rijbaan is dicht bij knooppunt Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum staat inmiddels 10 kilometer file. Verkeer vanuit Breda kan beter omrijden vanaf knooppunt Hoijpolder... richting Rotterdam over de A16 en de A15. Hoofdpunten van deze uitzending. Greenpeace-activisten komt op borgtocht vrij. Philadelphia Zorg schrapt 900 banen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor het Nederlandse verkeerssysteem. En daarom een werklunch met verkeerskundige Wim van der Wijk. In de praktijk, het leger heeft veel nieuwe mensen nodig. En daarom kijkt verslaggever Anne van der Ween deze week mee hoe ze die nieuwe recruten werven. Ze test zelf ook even of ze geschikt is. En omhoog. Ja. Het is best wel zwaar. Laat het zakken tot de bel. Ik hoor niks. Uh.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 Naast bloemen, kaas en DJ's heeft Nederland nog een succesvol exportproduct. Het Nederlandse verkeerssysteem. Vanuit de hele wereld komen ze hier kijken hoe wij het doen met al die rotondes. Maar ook met al die aandacht voor verkeersveiligheid. Wat maakt ons verkeerssysteem nou zo bijzonder? Daar ga ik over praten met Wim van der Wijk van Royal Haskoning DHV. Hij is verkeerskundige en gespecialiseerd in fietsverkeer en verkeersveiligheid in binnen- en buitenland. Dat klopt, hè? Dat klopt. Hartelijk welkom. Uh, u geeft advies, u leidt over de hele wereld projecten... om het verkeer veiliger te maken. Maandag verongelukte in Londen uh, opnieuw een fietser in twee weken. De zesde was dat al. Bent u verbaasd eigenlijk dat het in Londen dan zo vaak misgaat? Nee, daar ben ik niet echt uh, verbaasd over. Want uh, uh, in, in Londen, uh, overigens onderscheidt Londen zich daar niet... Van, van andere steden, veel andere steden in de wereld... Uh, zijn de mensen niet zo gewend aan fietsers in het verkeer... Um, dat zijn uitzonderingen. Uh, waar wij als Nederlanders, um, uh, als automobilisten automatisch over de rechter schouder kijken uh, als we rechtsaf slaan of er niet een fietser tussen zit. Daar denken wij niet bijna, dat doen we gewoon. Ja, dat zit niet tussen de oren bij, uh, bij veel mensen in het buitenland. Omdat hè? dat van oudsher niet zo is dat, dat daar veel mensen fietsen. Dat, is, dat komt nu een beetje op Precies uh, en, ja, en, en, en dan krijg je dus dit soort ongelukken. Ja, precies. Het, uh, wat, wat, wat je ziet, ook niet specifiek in Londen... maar ook in andere steden in de wereld, is het, uh, dat het fietsen wel echt een, in opkomst is. Um, steeds meer wordt er gefietst uh, in die steden. Uh, ja, en dan, dan krijg je... In eerste instantie, als je niks doet, althans een toename van, ja. van on ongevallen. En, ik, ik begrijp dat ze in Londen wel een zak geld klaar hebben staan om, om dingen op te lossen, maar kan je dat met om om Londen, maar weer even als voorbeeld te nemen? Kan je dat met, met betrekkelijk kleine ingrepen oplossen of moet daar dan echt een totaalplan opgezet worden? Nou, het is, het is van, van tweeën één. Je kunt wel met kleine, met kleine maatregelen wel, wel iets doen, iets beginnen. Uh, een, een begin maken zeg maar, met het stimuleren van het, van het, uh, het fietsgebruik uh, en het veiliger maken ervan. Maar uh, dat is niet voldoende om echt een, een veilig systeem te creëren. Wat, uh, wat we veel zien in uh, het buitenland is dat er, um, dat er wel fietspaden worden aangelegd... Um, um, op plekken waar, dat, waar er ruimte voor is. Waar het makkelijk gedaan kan worden. En dan ja, zo gauw men dan bij een kruispunt komt. Dan, dan weten de, de ontwerpers het niet zo goed meer. Dan houdt het op. En dan houdt het op ja. En dan uh, is de fietservogel vrij op het kruispunt. Terwijl dat nou een juist een gevaarlijk punt is natuurlijk. Ja, ja precies. En, dus en ja, daar, daar zei ik en daar dat van het. de weg. Dat kan iedereen wel bedenken. Maar zo'n kruispunt. Dan moet je daar een idee over hebben. Hoe lood je ja. ze naar de andere kant van de weg. Ja, ja en daar, daar, daar zie je het fout gaan. En ook in Londen. Uh, zien ze dat ook, dat het, dat, dat het daar uh, problemen oplevert. En uh, nou, daar, daar, daar kijken ze zeker naar Nederland. Van, uh, hoe lossen jullie het daarop? Ja, en omdat, kunnen wij er wat van leren? Omdat we er goed in zijn. Uh, dat is algemeen dan bekend blijkbaar in de hele wereld. En ook omdat dat natuurlijk al, al van oudsher... gewoon een, een belangrijk vervoersmiddel in het verkeer is. De fiets. Ja, ja wat je... Uh, wat je in Nederland gezien hebt in, in, in de jaren 50 en 60... is dat, er, uh, dat het aandeel fiets in het verkeer enorm afnam. Veel minder gefietst. Uh, steeds meer mensen in de auto. Uh, maar in, de, in het begin van de jaren 70 is daar veel protest tegen tegengekomen. Uh, omdat de steden verstopt raakten en, uh, en onleefbaar werden. Uh, en dat heeft er toe bijgedragen dat er, uh, dat er vanaf toen weer... een toenemende aandacht in Nederland was voor uh, ook de fietser in het verkeer. Uh, en uh, gedurende de vier decennia die we sindsdien verstreken zijn... hebben wij in Nederland het fietssysteem uh, aardig goed weten te ontwikkelen. Uh, nou, en en daar, daar kijken de andere landen nu uh, nou, met naar. Wat, wat, wat is de, ker, de kern van dat systeem? Wat, zeg maar, wat zijn de drie vuistregels? Wat, wat je eigenlijk in het hele land gewoon, gewoon terug ziet... waardoor het goed geregeld is. Nou, voor een deel is het wel scheiding van, van verkeerssoorten. Dus vrijliggende fietspaden en ook vrijliggende voorzieningen... over die kruispunten heen. Voor een deel zit het hem ook in, in, in het verlagen van snelheid van het autoverkeer... juist de plekken waar fietsers en auto's toch samenkomen. Want dat gebeurt nog eenmaal bij oversteekplaatsen. En dat gebeurt in woonwijken. Ja. En, en, en, en daarnaast ook een, een stukje stimuleren van het, van het fietsgebruik... Want uh, fietsen lijkt in eerste instantie dan wel onveilig... omdat je een zwak zwakke verkeersdeel bent tussen het, het snelle en zware en grote uh, autoverkeer. Uh, maar naarmate er meer mensen fietsen, wordt het, wordt het systeem uh, is er geheel een stuk veiliger. Ja, ja. Uh, een van de uh, opvallende zaken in ons verkeerssysteem is de, is de rotonde. Heel veel mensen ergeren zich daar ook vreselijk aan. en zeggen van ja, alweer een rotonde. En ik denk ook dat het een Nederlandse uitvinding is, maar dat klopt niet hè? Nee, nee, eigenlijk uh, de, uh, hebben wij het idee van, uh, van de Britten overgenomen. Uh, die, die waren daar althans uh, veel eerder al uh, verder in uh, dan, uh, dan wij in Nederland. Uh, vroeger kenden we in Nederland ook wel rotondes. Maar dat waren rotondes waarbij uh, er geen voorrang was voor het verkeer op de rotonde. En dat leidde tot problemen. Dan kon het verkeersgezel vastzitten. Uit dus, uh, te weinig capaciteit. En in, uh, we hebben van de Britten overgenomen dat uh, het verkeer op de rotonde voorrang moest hebben. Waardoor het... Er meer verkeer over hebben ja, kan. Alleen gaan ze daar links om, neem ik aan. Uh, als het goed is wel, ja. <laughs> ja. ja. ja. Maar, daar, maar daar zit wel net een, een belangrijk verschil tussen uh, de Nederlandse rotonde en de Engelse rotonde. Want wij hebben in Nederland de rotonde ontwikkeld als een manier om het kruispunt veilig te maken. En niet zozeer als een manier om veel verkeer over het kruispunt te krijgen. Voor de doorstroming, zeg maar. de doorstroming ja. te verbeteren. En dat is wel uh, in Engeland uh, een belangrijke reden om... Uh, uh, rotondes aan te leggen. Ja. Ik zei het in het begin al, heel veel buitenland... heeft, heeft belangstelling voor ons systeem. Waar hebt u allemaal mensen van, van vandaan gehad... die hier komen kijken hoe het hier geregeld is? Ze uh, komen van over de hele wereld. Ik nog, nog niet zo heel lang geleden... nog een delegatie uit Brazilië gehad. Uit, uit Amerika, uit, uit Canada... Uh, ja, maar ook uit, uit in landen als uh, India, waar toch nog best veel gefietst wordt. Ja. Uh, hebben ze interesse in onze systemen ja. en uh, Zuid-Afrika. Ik, ik kom zo bij u terug. Eerst even naar Aletta Koster. Want um, die is betrokken bij de Dutch Cycling Embassy. En daar werkt u ook nauw mee samen. Het is een stichting die namens het bedrijfsleven de overheid en de kenniscentra... Uh, de Nederlandse fietsmobiliteit promoot in het buitenland. Uh, mevrouw Koster, um, ja, wordt u benaderd door landen zelf? Of gaat u zelf ook actief de boeren op? Eh, goedemiddag. Ja, het is een tweerichtingsverkeer. richtingverkeer. Inderdaad, wij worden veelal gebeld door buitenlandse klanten, meestal overheden, gemeentelijke organisaties, ministeries. En wij weten vanuit de partners waarmee wij werken wat landen zijn die hier behoefte aan hebben en gaan ook proactief die landen bezoeken. Ja, en, en hoe gaat het dan in de praktijk? Stel, u, u wordt, laten we even daarvan uitgaan, u wordt uitgenodigd door nou ja, een willekeurig land. Ik noem u noemde net Brazilië. Um, en dan? Gaat, dan pakt u de fiets en gaat gewoon eens eh, als een ervaringsdeskundige kijken wat er allemaal voor vreselijks op u afkomt? <laughs> uh, nou, meestal nodigen we ze toch eerst hier naartoe. Want dan kunnen ze hier uh, wat wij dan noemen de bicycle shock krijgen. Dan willen wij toch de Nederlandse werkelijkheid aan hen tonen. Het is geen theorie, maar in Nederland is het praktijk. Dat helpt heel veel. Vervolgens uh, organiseren wij een geïntegreerd team... en gaan wij inderdaad die kant op. En dan voeren wij de zogenaamde Think Bike workshops. Dan gaan we samen met hen inderdaad fietsen. Kijken hoe hun fietswerkelijkheid is. Wat hun ambities zijn, wat hun beleid is. Hoe de weg naar een betere fietsmobiliteit zou kunnen zijn. En het team bestaat dan uit allerlei experts... die hen daarin kunnen assisteren. Ja. Zijn er ook wel eens landen eigenwijs die denken... nou, we kunnen het eerst wel zelf uitzoeken hoe het moet... Ja, ik denk dat ieder gezonde uh, land het natuurlijk gewoon zelf wil doen. En dus uh, zij gaan ook inderdaad zelf aan de slag, uh, gaan inderdaad fietspaden aanleggen en uh, hun beleid daarop formuleren. Ja, en is het moeilijk om, laten we zeggen, onze manier van uh, daarmee omgaan om dat aan de man te brengen daar? Want hier in Nederland hebben we daar ook wel best wel vaak kritiek toch op, terwijl het dus, dus helemaal niet zo slecht is hier. Nee, in Nederland is het een constant verbeteringsproces. En het is voor de Nederlanders, voor ons, de kunst om dat te vertalen naar hun situatie. En die is elke keer weer anders. Dus het is niet zozeer interessant om te vertellen hoe wij het hier doen. Maar echt de vertaalslag te maken naar hun werkelijkheid. Nou, welk het volgende land staat op uw lijstje? Brazilië inderdaad, daar werken we op vele niveaus mee. Ecuador, Londen, meerdere landen in Europa. Scandinavië, ook Zwitserland, Ja, dat is inderdaad de hele wereld. Ja, Dank dat u even van de telefoon kwam. Aletta Koster, directeur van de Dutch Cycling Embassy. Nog even doorpraten met de verkeerskundige Wim van der Wijk. Uh, waar, waar bent u het meest trots op? Welk project? Um, nou eigenlijk van heel veel, heel, heel veel projecten die ik doe. Maar laat ik er eentje uitlichten. Uh, die heeft niet direct met fietsen te maken... maar wel met verkeersveiligheid in het buitenland. Uh, en nog vrij recent afgerond. In Bulgarije hebben we uh, een 25-tal locaties uh, onderzocht. Uh, de, de, de ongevallen uh, an, gegevens geanalyseerd van de afgelopen jaren. Uh, en op basis daarvan uh, verbetervoorstellen gedaan... Om, nou, om de veiligheid op die kruispunten en wegvakken te verbeteren. En dat is ook in de cijfers nu gewoon te zien, dat dat verbeterd is. Ja, het, het is nog wat recent om, om dat al te kunnen zien... maar ik kan wel voorspellen dat uh, op een aantal kruispunten... Ja, daar hebben we rotondes voor gesteld... Uh, en uh, als we die uh, naar Nederlands voorbeeld uh, aanleggen... Dan, uh, dan, dan kan dat enorm schelen in, uh, in, in de slachtoffers. Ja. Um, nou is dat een, een, zijn dat maatregelen die, die wat meer tijd vergen om te maken. Omdat ze ook wat duurder zijn. Een heel kruispunt re re reconstrueren, kunt je je voorstellen. Dat kost het een en ander. Um, maar het kan soms ook veel eenvoudiger. Uh, bijvoorbeeld uh, een, een van de projecten die we gedaan hebben was een, een bergweg. Het uh, Haarspeldbochten. Waar nog eens een auto uh, ja. uitvloog. Ja. En uh, daar, daar denken we met behulp van beleiding en bebording al een heel stuk verbetering te kunnen brengen. Voor de, voor de ideale oplossing is een, een, een grotere investering nodig. De gewoon een hele de, berg afgebroken worden. Ongeveer. Maar. <laughs> maar, uh, uh, maar, maar met eenvoudige middelen kun je al wel een hoop bereiken. Ja. Zij, u, u bent verkeerskundige. Dat, dat, dat, dat kan bijna niet anders dat u vroeger ook al... Uh, met de trapauto bij wijze van spreken bezig was in de buurt. Of? Ja, nou ja... Als, als, als jongetje uh, kon ik me uren vermaken met het tekenen van wegen op papieren. Ik was eigenlijk in de weg waterbouwkunde terechtgekomen... en daar ben ik door een docent geënthousiasmeerd uh, in de verkeerskunde. Uh, en wat mij nu drijft is uh, het, het uh, wegnemen van negatieve effecten van het verkeer. Het verkeer is eigenlijk een noodzakelijk kwaad... En uh, alle negatieve effecten, zo, alles onveiligheid. Uh, ja, dat wil ik me graag hard op voor maken. Ja, en en zeker, zeker mooi als het ook inderdaad allemaal lukt. En nou ja, het voorbeeld uh, wat, wat u net beschreef dat dat minder verkeersslachtoffers oplevert, noem het er maar uh, op. Dat is mooi. En natuurlijk de lof die we vanuit het buitenland krijgen voor toch voor ons systeem. Hartelijk dank voor het gesprek daarover, verkeerskundige Wim van der Wijk. Hij werkt bij Royal Haskoning DHV. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, Defensie is deze week het werkveld van verslaggever Anne van der Veen. Dit jaar zijn er zo'n 4000 nieuwe recruten nodig. Maar uh, om dat aantal te halen moeten er veel meer worden geworven. Want een kwart valt namelijk af weer bij de psychologische test. En daarna moet iedereen, van reservist tot aankomend marinier, ook nog eens een medische en een sportkeuring doen. Het gebeurt allemaal in Amsterdam en Anne gaat daar eens kijken. En wie bij Defensie wil werken moet gekeurd worden. En nu sta ik voor een raam en zie ik twee jonge mannen op een fiets zitten, met allemaal van die plakkers op hun lichaam. Er staat een muziekje aan. Waarom is dat? Om ze een beetje aan te moedigen. Ze worden ook aangemoedigd door de mensen die de test afnemen. Zullen ze gewoon maximaal presteren, want het is een maximaal test. Dus ze gaan echt tot het uiterste stuk. Ga door. Bijna twaalf minuut. Ga boven de zeventig, probeer het. Ongeveer 4000 nieuwe militairen zijn nodig. Hoeveel mensen keurt u dan? Nou, Er vallen hier ongeveer uh, 20 tot 25 procent af bij de medische keuring. Dus nou, telt u zelf maar op. Het zal zo rond de 5.500, 6.000 zijn. Daarvoor zijn er al een aantal mensen afgevallen bij de uh, psychologische selectie. Dus ja, totaal zitten we wel rond de 8, 8.500 man die het gebouw binnenlopen voor de gehele keuring. Een ja, goed aantal valt daarvan af. Traan in de gang? Nou, eerder frustratie uh, zie ik. Want mensen zijn vaak wel heel erg gemotiveerd om bij uh, Defensie te gaan werken hebben dat vaak al heel lang op het programma staan. En dan is het met name een uh, diepe teleurstelling uh, als het niet kan. En wat zegt u dan? Um, veel succes met iets anders, want keuring doen we niet om niks. Het is echt om te zorgen dat mensen zelf geen schade oplopen... en dat ze um, ook goed functioneren in een eenheid. Kom op, je zit er nog boven. En rustig uittrappen. weerstand is eraf. Blijf even bewegen met je benen, gezicht omhoog. Ik dacht dat het uh, wat makkelijker zou zijn, deze test. Ja, het is toch een beetje tegengevallen. Uh, behoorlijk zwaar, toch uh, Ik had voornamelijk op lopen geoefend maar fietsen, nou ja. Mocht je ook nog lopen of heb je die kunst helemaal niet hoeven te vertonen? Helaas niet. Ik denk wel dat ze weten dat ik op twee benen kan lopen, maar fietsen had ik uh, toch wel tegengevallen. Wat wil je worden? Uh, natres, reserve. Dus uh, ja, ik hoop dat dat een keer doorkomt. Was het genoeg? Denk het niet. Dat is volgende keer beter. Shit happens. De aankomende militair moet getest worden dus. En ik mag ook één test ondergaan. En Hiep hoi, dat is kracht. Juist, ja, dat is kracht. Iedereen moet een, uh, een krachttest doen. doen een maximale kracht uh, meten. En uh, daar doen we vier testjes voor. En uh, jij mag er nu één doen. Mijn hart zit nu al uh, ja? van Die de keel. zenuwen. Ja. Nou, kom maar. De bedoeling is dat je hem... Uh, Rustig laat zakken totdat je een belletje hoort. En als je het belletje hebt gehoord, ga je heel explosief naar boven duwen met al je kracht. Je mag hem drie keer doen. En omhoog. Ja, het is best wel zwaar. Ik hoor niks. En laat het zakken tot de bel. Dit was het? Dit was het. Maar nu heb ik niet het gevoel dat ik alles heb kunnen geven. Wil je hem nog een keer doen dan? Ik voelde me echt een watje, maar was ik ook echt een watje? Nou, op de schoudertest die jij hebt gedaan, scoor jij nu... 241, dus zit je iets onder gemiddeld? Tja, wat zegt dat? Dat je naar de sportschool moet. Nee, maar. We hebben jou al even gezien bij het fietsen. Mm -hmm. Zwetend. Ja. Hijgend. Uh, het was wel heel erg zwaar. En op uh, het moment, de uh, gast ernaast mij, die trapte 13, 13,5 minuut. Dus ik dacht ook dat ik het niet had gehaald. Maar zij gingen voor cluster 4. Ik moest cluster 1 hebben. Uiteindelijk toch nog cluster 4 gehaald. Dus uh, wel tevreden. Dus eigenlijk ging het hartstikke goed? Eigenlijk, ja, na verwachtingen ging het toch wel redelijk goed, ja. En nu? En nu, uh, nou goed, ik moet nog met uh, verstandskiezen laten trekken. En uh, dat houdt me nu uh, nog wel even op. En dan uh, kan ik door met mijn sollicitatie. Dan kan ik naar de aanmelding. Grappig, hè, dat ze dat uh, hier zeggen. Haal die verstandskies eruit. Het is het uiteindelijk wel wat. Ze nemen het wel serieus, zou je ook kunnen zeggen. Absoluut, maar dat is denk ik ook wel nodig. Bedoel, je kunt niet iemand die half gekeurd is uh, het veld opsturen. Dus. Voor de helderheid trouwens, niet iedereen uh, hoeft de verstandskiezen te laten trekken. Uh, maar bij deze jongen waren ze al ontstoken. En je zal maar op missie zijn en een kiespijn krijgen. Dus ook daar wordt op gelet. Morgen hoort u hoe Defensie burgers wil werven voor de post van Reservist. Zometeen is het standpunt.nl. De stelling, overlastgevers moeten tijdelijk uit huis worden geplaatst. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Renate Evers. Ook de tweede Nederlandse Greenpeace-activist, Mannes Ubels, komt op borgtocht vrij. Dat heeft de rechtbank in Sint-Petersburg zojuist besloten. Vanochtend werd bekend dat de Nederlandse Faisa Oulasen wordt vrijgelaten. De twee werden in september opgepakt bij een actie tegen Russische olieboringen. Bij Philadelphia Zorg verdwijnen de komende twee jaar 900 banen. Gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten, zegt de organisatie. Hoeveel het er zullen zijn is nog niet bekend. Philadelphia doet in verschillende plaatsen aan gehandicapte zorg. De komende jaren zijn duizenden nieuwe reservisten nodig. Het ministerie van Defensie wil ze gaan inzetten bij missies in het buitenland... maar ook als invallers voor militairen die worden uitgezonden. Begin dit jaar waren er 4000 reservisten en dat moeten er mogelijk 20.000 worden. En scholieren in Zeeland zijn geschokt over een Facebook-filmpje... waarin wordt gedreigd met een verkrachting. Een onbekende man stuurde het filmpje naar scholieren... die een vriendschapsverzoek hadden geaccepteerd. De politie heeft tientallen meldingen binnengekregen. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat één file op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum, 9 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. Mensen die herhaaldelijk overlast geven in hun wijk, die moeten harder worden aangepakt. PVDA Tweede Kamerlid Ahmed Marcouche wil de overlastgevers tien dagen uit huis zetten, om af te koelen en tot inkeer te komen. Burgemeester Jorisma van Almere ziet in haar gemeente veel voorbeelden van ernstige overlast. Soms is het dag en nacht muziek keihard aan. Soms is het gewoon met deuren smijten en altijd tekeer gaan. Soms is het echt terroriseren, wij ook tot bedreigingen toe. Uh, gebeurt. Ik ken mensen die verhuisd zijn. Dat vind ik dus echt de wereld op z'n kop. Is dit voorstel nou de oplossing om mensen te laten afkoelen... en tot inkeer te laten komen? Of is een uithuisplaatsing van tien dagen alleen maar olie op het vuur? Van die overlastgevers wordt het alleen nog maar kwalier. Ik praat erover met Marjolein Moorman... die is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... in de gemeenteraad van Amsterdam. Mevrouw Moorman, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. De overheid moet veel strenger optreden tegen overlast in de buurt. Eens. Na tien dagen uit huis is alles weer goed. Nee. Een overlastgever zoekt zelf maar uit waar hij slaapt. Nee. Goed, gaan we zo meteen over doorpraten en ook een, over die stelling natuurlijk die we hebben bedacht. Overlastgevers moeten tijdelijk uit huis worden geplaatst. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Eens of oneens. SMS dat naar 7070 70, kost 50 cent. 0800 1101 gratis telefoonnummer. 0800 1101. U kunt naar de website www.standpunt.nl. U kunt ook twitteren. Eens of oneens. Doe het dan met hekje #standpunt. Mevrouw Moorman, wat zegt u tegen die stelling? Eens of oneens. Ja, ik ben het daar erg mee eens. Hè. Overlast, eigenlijk zei burgemeester Jorisma dat net ook al... kan ontzettend venijnige vorm aannemen. En dan ook heel beangstigend zijn voor de buren. En op dat moment moet je echt ingrijpen. Moet je echt iets gaan doen. En ik vind dit echt een nieuw middel... wat wij in de gemeente Amsterdam... waar we er ook vaak mee te maken hebben... echt goed mee uit de voeten zouden kunnen. Ja. Nu, nu kan dat nog niet met de huidige regels? Nou, we doen al heel veel. We, hebben, we lopen daar in Amsterdam ook best wel in vorm. We hebben bijvoorbeeld de treiter aanpak. En dat betekent dat als mensen enorme overlast geven aan hun buren, dat we ze uiteindelijk uh, helemaal uit huis kunnen plaatsen. Dat is laatst ook gebeurd met een gezin uit Noord. Die was al tien jaar lang de buurt aan het terroriseren. Die wonen nu in een container, hè? En die wonen nu in een container, ja. Aan de nou, rand dat, van de stad. Ja, aan de rand van de stad. En dat is natuurlijk een soort laatste redmiddel... omdat je echt niet wil, en dat zei uh, Annemarie maar net ook heel goed... dat de buren gaan verhuizen. En dat horen we nu steeds veel te veel, horen we dat, dat juist de buren dan vertrekken. En dat is inderdaad de wereld op zijn kop. Maar hoe gaat dat nu met dat gezin en die container? Dat gaat allemaal goed verder? Die, die zorgen daar niet opnieuw voor overlast, bijvoorbeeld? I nou, ze kunnen daar niet veel voor overlast zorgen. Want er is verder niemand in de buurt. <laughs> dus dat scheelt al een heel erg stuk. Maar de bedoeling is natuurlijk dat ze het uiteindelijk... gewoon wel weer uh, in een normale buurt kunnen wonen. Maar wat we vooral niet willen... is dat mensen hier slachtoffer van worden. Want nogmaals, het is vaak heel bedreigend. Heel erg intimiderend. En uh, dat kan echt je leven op zijn kop zetten. Met als laatste dus dat je zelf gaat verhuizen. Maar ook bijvoorbeeld slechte nachtrust. Uh, niet meer kunnen concentreren op werk. Psychische problemen. Ik las, uh, sprak laatst met een vrouw. Uit de pijp. En die had al jarenlang last van haar bovenbuurman. Die schreeuwde s'nachts. Die, bed die, die bedriegte of die, die bedroogde haar. Die, ze durfde de tuin niet meer in. En uiteindelijk is ze dus maar gewoon uh, verhuisd. Bedreigde haar. Bedreigde haar? Ja, ik kwam maar <laughs> even niet uit. <laughs> het kan zijn dat ze ja. ook een relatie hadden en een bedroogte. Ja, nee, misschien ook nog. Nee, maar... nee, nee. Hij bedreigde haar. Nog even uh, dat voorstel van Marcoes even langslopen. Ja. Hè? Want, uh, en die praat die natuurlijk uit ervaring. Heeft jarenlang daar in Amsterdam ook op straat gewerkt als agent en ja. zo. Uh, dus die weet waar hij het over heeft. Absoluut. Uh, maar hij zegt wel van oké okay, die tien dagen dat, dat moeten we dan gewoon doen. Hè? Een afkoelingsperiode. Maar die mensen moeten dan in die tijd zelf maar zien waar ze terecht uh, kunnen. Nou ja, het ligt er altijd een beetje aan wie dat dan is. Kijk, als je een heel gezin uitplaatst, dan moet je wat met die kinderen. Die kan je daar niet slachtoffer van laten zijn. Maar wat Marcouch ook zegt en wat ik ook heel goed vind... soms is het maar één persoon uit het gezin. En, dat hoor je, en als dat dan dus gebeurt, als het één persoon is... ja, dan denk ik ook, dan moet diegene dat misschien zelf maar uitzoeken. Het gaat erom dat inmiddels de overlast zo is toegenomen... want het is niet omdat je wat te hard loopt door je huis of zo... Hè, of dat je een keertje de muziek wat hard aan hebt staan. Nee, het is echt structurele overlast ernstige vorm. Daar zijn al veel waarschuwingen voor gegeven. Daar is alles al geprobeerd. En als je dan nog steeds niet wil luisteren, nou, dan kan dit dus een middel zijn. Nou, maar hoe menselijk is het dan om uh, als gemeente te zeggen, nou oké, okay, jij moet nu tien dagen hier wegwezen, maar dan verder geen, uh, ja, geen, geen opvangplek bieden waar, waar diegene dan terecht kan? Nou, Wat altijd heel belangrijk is, is om te kijken wat is het nou precies aan de hand. En als het nou bijvoorbeeld uh, psychische problemen zijn of dat er een verslavingsproblematiek is, dan moet je daar natuurlijk wat aan doen. Want je wilt uiteindelijk voor de toekomst uh, goed opvangen. Oplossen. Maar als het echt iemand is die gewoon een ASO is en uiteindelijk gewoon alleen maar de boel loopt te terroriseren, ja, dan denk ik, dan moet je het uiteindelijk ook maar even zelf, uh, zelf nou, uitzoeken. En, He, je wist dat dit eraan kwam. En, en zal zo'n uithuisplaatsing dan niet juist olie op het vuur gooien, dat zo iemand nog kwaaier wordt of vervelender zich gaat gedragen? Nou, als dat zo is, dan moet je iemand volledig uit... Uh, dan moet je dus inderdaad volgens die uitpakken. uiteindelijk zeggen jij moet helemaal je huis uit. Dus ik denk dat het ook goed is om te laten zien, dit is hoe we het aanpakken. Want anders dan krijg je dus dat mensen maar geterroriseerd blijven. En dat kan natuurlijk nooit. Dat is ja. inderdaad echt de wereld op zijn kop. Uh, een luisteraar schrijft op onze site, uh, hoezo tijdelijk eigenlijk? Want uh, die vindt dat het eigenlijk gewoon voor goed moet. Want vaak is het al, en dat beschrijft u ook in de, in de, in de, in de voorbeelden, dat dat al een langere tijd uh, aan de hand is. Dus, dus als mensen al meer Malen voor overlast hebben gezorgd, waarom doe je ze dan niet voor goed weg? Nou, dat kan dus wel. Hè? Dat, zoals ik net ook uitlegde over dat gezin in Noord. Hè? Dus uiteindelijk, maar dat is dus pas na tien jaar gebeurd... dan moet je heel lang dossier opbouwen. En wat je eigenlijk wil, is heel snel kunnen ingrijpen. En deze maatregel zorgt ervoor dat je snel kan ingrijpen. We doen het nu bijvoorbeeld ook met huiselijk geweld. Dus ja. zo'n verbod van tien dagen... Uh, uh, leggen we ook vaak toe bij huiselijk geweld. En dat betekent dat daar ook de dader even tien dagen uit huis moet. En dat geeft je dan ook de kans om een plan te maken met elkaar. Samen te kijken van hoe kunnen we dit nou gaan oplossen. Je kan even afkoelen. Er kunnen uh, nou, verschillende mensen bij betrokken worden. En je kan met elkaar kijken hoe zorgen we ervoor dat het niet meer gebeurt. Want je en zou er vervolgens... wel, wel hulpverlening naast moeten zetten. Soms u. wel. Kijk, als het inderdaad het gevolg is van psychische problematiek of verslaving, dan moet je daar natuurlijk wat mee. En dat is ook vaak het geval. Dus dan moet je daar ook hulpverlening bij. Uh... Nou, nou, nou, nou zal dat in veel gevallen gaan over mensen die in een huurhuis wonen. Maar het uh, kan natuurlijk ook een buurman zijn die gewoon een koophuis heeft. Die kan je toch niet zomaar hu zijn huis uitzetten? Nou, nu niet. En dat is ook een probleem. Hè? Want dan hebben daarmee eigenlijk kopers hebben dus een voordeel ten opzichte van huurders. Maar als die wet verandert, zoals Marcoes dat wil in Den Haag... dan zou dat dus wel moeten kunnen. Kijk aan. Ook dus daarvoor geldt het dan gewoon... dat je gewoon tien dagen uh, eventjes afkoelingsperiode elders... Precies. Ja. We hebben gebeld met Nina Kooijman, die is van de SP. Uh, die zegt dat huisplaatsing alleen effect heeft... als het inderdaad echt wordt gekoppeld aan hulpverlening. Anders verandert het niks aan de situatie, zegt zij. Nou ja, dat, dat zal in veel gevallen inderdaad ook moeten. Omdat als er dus andere factoren zijn waardoor die overlast wordt gepleegd. ja, dan moet je daar dus wat aan doen. Maar als het gewoon echt een ASO-gezin is. die alleen maar erop uit is om de boel te terroriseren. dan heeft dat soort hulpverlening soms geen zin. En moet je niet zeggen, nou dan gaan de buren maar weg. Dat kan natuurlijk nooit. We hebben vanmorgen ook gesproken met een, een straatcoach in Amsterdam. in uw stad dus. Uh -huh. um, die, die, nou ja, goed, die wil zijn naam liever niet, niet bekend hebben. Maar goed, die zegt wel, ik praat uit ervaring. En. Uh, ja, ik ben, ik ben toch niet te spreken over dit plan, zegt hij. Het is symptoombestrijding een overlast moet je consequent aanpakken. Nou, met dat consequent ben ik heel erg eens. En ik vind ook dat de straatcoaches in Amsterdam ontzettend goed werk doen. Ik was laatst weer met ze op pad. En toen, dan zie je ook wat ze doen. Hè, dus dat er als er getreiterd wordt in een buurt... dat ze daar die jongens op aanspreken. Dat ze ook kijken van hè, waar gebeurt dat precies. Dat ze daar ook met de buren over in gesprek gaan. Maar dit gaat echt over burenoverlast... die heel erg structureel is. Ontzettend intimiderend en bedreigend is. En ontzettend beangstigende effecten heeft. En daar kan een straatcoach uiteindelijk niks meer aan doen. En dan moet je echt zwaardere maatregelen gaan terwijl zij zijn toch de experts op dit gebied dus als hij zegt van uh, ja, symptoombestrijding ja, ik, ik snap eigenlijk niet zo heel goed wat hij daarna mee bedoelt kijk, je nou ja, hoopt dat, altijd dat je, dat je even iets oplost voor een tijdje en, dan, ja. en daarna gaat het weer gewoon verder dus pak het gewoon uh, consequent aan, zegt hij je moet er consequent op blijven zitten. En op het moment dat blijkt na die tien dagen dat er niks is opgelost... dan zal je naar een zwaarder middel moeten grijpen. En dan moet je dus kijken of het kan dat mensen echt... voor goed uit huis geplaatst worden. Zoals die treiterpak dat ook aangeeft wat we nu kunnen doen. Maar daarvoor zet je alle middelen in. En... De de straatcoaches zorgen ervoor dat heel veel dingen niet escaleren. Dus dat dit niet hoeft te leiden uiteindelijk tot die tien dagen tijdelijk huisverbod. Maar als het dus wel uit de hand loopt, dan moet je het kunnen doen. Dus we moeten al die verschillende nou ja, middelen die we hebben moeten we inzetten voor dit ernstige probleem. En daar zijn de straatcoaches belangrijk in. Daar is dit instrument heel belangrijk in. En daar is uiteindelijk de treiteraanpak belangrijk in. En dat moeten we inderdaad consequent en structureel doen. Om even een inzicht te krijgen in een stad als Amsterdam. Hoeveel gevallen zijn er nu waar, dus, waar je niet genoeg aan kan doen uh, en waar je straks met die maatregel... als die van Marcouch wordt doorgevoerd... Uh, dan wel een oplossing kan bieden. Ja, nou, we hebben Nu, omdat we die treiteraanpak hebben... hebben we dat dus laten analyseren. En het blijkt dat er 34 gezinnen worden op dit moment onderzocht... of het kan dat zij voorgoed uit huis worden geplaatst. Uh, maar daarna zijn er 1500 gezinnen in de stad... waar dus regelmatig overlast van is. Nou, juist die 1500 gezinnen... daarvoor zou zo'n maatregel nou kunnen gelden. Misschien ook wel om te voorkomen dat ze uiteindelijk vergoed worden... Uitgezet, omdat ze zich daarmee gaan inzien dat dit gedrag echt niet kan. Ja. Maar moeten we dan straks verwachten dat daar in Noord... een soort containerdorp ontstaat waar al allemaal ASO's wonen bij elkaar... Nou, dat probeer je te voorkomen. Je probeert dat echt met alles wat je in je huis hebt te voorkomen. Maar als het uiteindelijk echt niet meer kan... dan moet je er altijd voor kiezen dat niet de slachtoffers... degene zijn die uiteindelijk moeten verhuizen... maar dat dat de daders zijn. Ja. Dan nog even een ervaring van een luisteraar op onze website. Mijn tuin was een natuurpark in het Klein, schrijft zij. Uh -huh. Ik kreeg klachten dat mijn tuin niet netjes was. Dat klopt ook. Maar ja. daar hadden ze dus bewust voor gekozen. Ja. Steeds meer buren gingen zich daar druk om maken. Toen heb ik uiteindelijk maar besloten om het helemaal te betegelen. Uh -huh. Maar... Um, zij werd dus gezien als een, als een ASO in die buurt. Ja. Um, uh, ik vond dat zo'n daar wel iets hebben, zegt ze. Ja. Ja, maar dit is natuurlijk ook een voorbeeld van. Kijk, je hebt natuurlijk, zeker in Amsterdam, we wonen hier met heel veel mensen, 800.000 mensen op een klein stukje aarde. En dan heb je natuurlijk af en toe uh, oneenigheid en even met elkaar te maken. Maar dit zijn natuurlijk niet de voorbeelden die bedoeld worden. He, hier kom je volgens mij wel uit. En dan met, he, als je goed met elkaar om tafel gaat zitten, zo'n zo tuin, daar heeft niemand, ja, dus niemand slaapt er minder om. Nou ja, en niemand weet, gaat daardoor slechter werken. Ik werk, weet niet ik Bram, Bramme Buren ja. wel eens heb gezien van Frans Bromet. Maar dan ja. gaat het er, of soms <laughs> om nog veel kleinere kwesties. En daar staat ook ja. Naar het leven. Nee, buren kunnen elkaar enorm naar het leven gaan staan. Maar dit gaat echt om die structurele overlast... waarbij er gewoon elke nacht wordt geschreeuwd... waar mensen worden bedreigd, waar auto's worden bekrast... waar oh. mensen fysiek worden uh, aangevallen. En het erge is... kijk, al die incidenten samen maakt het heel erg bedreigend. Maar... Elk incident individueel, individueel is vaak te klein om aan te pakken via het strafrecht. Want je zou eigenlijk wel zeggen... Van nou sluit iemand misschien even tijdelijk op als je zo ontzettend je buren lastig valt. Maar dat kan vaak niet. En dit is dus een ander middel om te zorgen dat mensen wel even stoppen met dit gedrag. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, mevrouw Moorman. Het is duidelijk hoe, hoe u erin staat. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Zij is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam. Overlastgevers moeten duidelijk uit Huis worden geplaatst. Ik ga nog een keer verversen... want dan hebben we echt de laatste stand van zaken op de site. Uh, ruim 900 mensen gestemd. 91% is het eens met de stelling. 9% maar oneens. Stand.nl, goedemiddag. Uh, van den Berg, goedemiddag. Ik ga mijn naam niet noemen, maar ik heb, ik heb zelf mee met, met, met dit witte rotzooi te maken. Ik woon in Paapentrecht. En nou is er een, een, een, een, een sociale gezin komen wonen hier... met, met vrouw en alleenstaande kinderen... En al vijf jaar doet het gewoon. Er wordt gebongd, gebeld en er zit een rotzooi in mijn tuin gegooid. Ik heb vele keren de politie waarschuwd en toch dat de politie uh, uh, maatregelen neemt, gaat men gewoon door. Ik heb zelfs op mijn raam een uh, affiche afgehangen uh, van racisme in mijn wijk. Dat, dat zegt al veel. Ik maar, vind, ik want vind daar heeft dat, het mee te maken, denkt u? Ik denk dat het mee te maken heeft, ja. En, en, en als men hier uh, het, het heeft degelijk mee te maken... Ja. En, okay. en, en deze oplossing zou dat een oplossing zijn, die Marcoes nu voorstelt, om, om dan die overlastgevers tien, tien dagen uit hun huis te zetten? Ik vind dat de oplossing niet voldoende is. Je moet de overlastverzorgers een boete laten betalen aan degene die wordt dus gepest. En als ze gewoon afleveren. Want kijk, als je een varken goed hebt gewassen en je zet de varken weer in de stal, dan gaat hij weer in de rotzooien. Dan rotzooi. ja. Oké, okay, dank u ja. wel. Stam.nl, goedemiddag Ja, goedemiddag. Ben ik een uitzending? Ja, zeg maar. Ja, nou, ik ben het uh, helemaal eens met de stelling. Ik wil alleen nog een stapje verder gaan. En uh, ik ben ook een beetje een ervaringsdeskundige. Maar in het algemeen gesproken... als mensen het echt zo hard leer zijn... dat ze keer op keer, en alle maatregelen en gesprekken enzovoorts... het ver, ver, vertikken... Om, uh, om zich normaal te gedragen, dan vind ik dat ze uiteindelijk... ja, sorry, alles hebben verspeeld en letterlijk anders slapen ze maar onder de brug of zoiets. Het zou mij een worst wezen. Of Friese, 10 graden, hebben ze kinderen. Maar nog wat anders. Uh, ik heb een, eigenlijk een tip voor, voor de woningbouwverenigingen. Ik, ik weet niet of, ze, of de woningbouwverenigingen dat soms doen... maar in, in uiterste gevallen moet het mogelijk zijn... Je houdt dan de boot af omdat dat duur is en lastig. Maar om um, uh, als getuige um, uh, te, te, te spelen. Dat ze bijvoorbeeld s'nachts uh, komen of in uh, ja, geniet. Dat ze dus zelf kunnen vaststellen dat een bewoner uh, uh, gelijk heeft. En dat hij niet de zaak overdrijft. Maar vind, vindt u dat die woningbouwvereniging, dus de verhuurders... dat die te weinig daaraan doen als er zo'n overlastklacht komt... dat ze dan zelf te weinig doen om, om te kijken of het er allemaal klopt? Oh, Oh ja, dat, ik, heb dat, ik heb dat in het verleden in, in, in twee situaties uh, uh, uh, dat, dat lijkt veel, maar ik ben ook inmiddels 58 dus ik heb op veel adressen gewoond en, en twee daarvan heb ik echt hele verveelde ervaring gehad en in beide mm. gevallen heb ik dat dus voorgesteld nee meneer, daar beginnen we, daar beginnen we niet aan nee, nee. En dan, dat vind ik dan zo dat vind ik dan zo, Olaf, weet je wel de, de woningbouwverenigingen, ja die hebben er ook geen belang bij om, om mensen uh, uit te zetten, hè. Nou ja, wel als er een hele buurt last van heeft, lijkt me. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt met 50 met Leeuwarden vandaan. Nou, ik uh, zal je vertellen, wij wonen hier in Leeuwarden op een gedeelte van de stad waar dus ook vaak de huren waar wij wonen ook iets hoger zijn. Hè? Je hebt dus daar huren tussen de 700 en je, ik heb ook op een gedeelte van de stad gewoond waar de huren dus veel minder waren. Daar had je in wezen, had je meer overlast. Maar hoe hebben wij het hier voor elkaar? Leeuwen wordt ook heel veel gedaan aan buurten die dus zich niet aan de regels houden. We hebben hier bij ons een stukje waar wij wonen hebben, een uh, samen. Verbod. Er wordt zich heel streng wat eraan gehouden. Wij hebben ze bij ons gehad waar wij wonen. Wij zijn allemaal de leeftijd van 75 jaar en iets ouder. Maar wij, ik heb met de jongens gesproken, gewoon gesproken. Want je kunt wel met heel stoer gedrag komen, maar dat helpt niet. Ik heb met ze gesproken ik zei, jongens, dit is niet de bedoeling ervan. Wij willen hier rust wonen. Hier wonen allemaal oudere mensen. houden er wat rekenschap mee. Ik geloof toch wel, het heeft ook te maken, hoe ga je er zelf mee om? Dus u zegt ook, je kan er zelf ook wat aan doen door gewoon die mensen uh, te benaderen af en toe. Maar ja, we kennen ook gevallen waar dat, uh, waar dat gewoon lastig is. Stand.nl, goedemiddag. Erik van Osmalen, goedemiddag. Dan weer van Osmalen. Ik, uh, ik stel eigenlijk een heel ander iets voor. Ik, ik ben het er zo meer mee eens dat er iets moet gebeuren, natuurlijk. Alleen uh, het uit huis plaatsen en dan iemand maar weer uh, over de straat laten zwalken. Dat geeft voor dit soort personen meestal een vrijbrief om nog veel meer wat soort te trappen. Ja. Uh, ik denk wel dat er, uh, uh, gezien een stuk werkloosheid wat er is, uh, heb ik wel vaak ideeën met mensen die niet in het geheel willen. Om daar uh, toch een keer over na te gaan denken of er niet uh, opvoedkundige, net de keurige, net de opvoedkundige kampen kunnen zijn. Waar met zeer harde hand uitgelegd wordt hoe ze zich daar wel moeten gedragen. En ze gaan daar kamp gewoon niet uit voordat ze precies weten hoe het moet. En gaan ze daarna in de fout, dan gaan ze net, net zo lang weer terug voordat ze het wel weten. Strengere aanpak, zegt u kortom. Dank u wel. Stampert.nl, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg maar. Lindersen, ik heb een ander aspect. Dat is namelijk. Ik woon in een appartement. En daar heb je namelijk. Uh, nogal mensen die een hond hebben. En een hond. Als bijvoorbeeld de mensen 's avonds weggaan gebeurde het dat zo'n hond de hele avond zit te blaffen ja. omdat hij alleen is. Vroeger was het zo, als je naar een appartement ging, dan mocht je je hond meenemen maar zodra die dood was mocht je geen nieuwe meer aanschaffen maar ja, daar is geen controle op te nou, op op zetten, dus gaat het allemaal door. Uh, dus ik zou de woningbouwvereniging, die moeten gewoon mensen een ander huis geven als het ouderen zijn en dan kunnen ze gewoon naar een bejaardenwoning waarom niet? En dan kunnen ze die hond meenemen. Ja, u hebt niet zo'n, uh, <laughs> zo uh, hoe heet dat? Hij haat een beetje honden geloof ik denk. Zo kan je het gewoon wel zeggen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, hallo, met Rob spreken. Hallo Rob. Weet je wat ik niet begrijp? Uh, deze, deze problematiek, dat speelt al jaren achterin en jaren achterin zijn we in Nederland bezig daar een oplossing voor te zoeken. Uh, steeds maar weer hoor je, ja maar de wetgeving die houdt dit tegen. De wetgeving houdt dat tegen. Is dat niet inderdaad, voordat men inderdaad hiermee echt daadwerkelijk de... ...probleem op gaat lossen. Dat men eens kijkt wat de wetgeving... ...tot hoever de wetgeving het toelaat. Nou ja, dat is, dat Want je is dus... Hoort dat, het, je hoort het steeds maar weer van... ...ja, ja. het is slecht. Het is, kijk naar Gouda, kijk naar Utrecht, dat gedonder allemaal. Ja. En je hoort zeven weer... ...ja, we kunnen helaas niks doen. Wat, wat, wat, wat hebben we hier? Nou uitgemaakt? ja, dat, dat is dus wat Marcus ook zegt. En daarom komt hij ook met deze maatregel... ...om de wet dus iets aan te passen... ...waardoor je in ieder geval meer machtsmiddelen hebt als burgemeester... ...om, uh, om in te zetten. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, spreek met Jansen. Nou, meneer Janssen. Ja, goedemiddag. Ja, ik wil me vertellen, ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb dus boven, boven mij, dus in een flat, daar zaten dus moeilijk opvoedbare kinderen, of kinderen van 20 tot 25 jaar, die waren niet in de greeuw houden. Ik heb daar drie jaar gezeten, onder bedreiging en alles, van ik zie je kapot en alles, en ik heb de woningbouwvereniging, de politie. En ik was bij de politie, ja, je moet bij de woningbouwvereniging zijn. Ik ja. was bij de woningbouwvereniging, ja, je moet bij de politie zijn. En, en wat deden die mensen? Dus los even van dat u, want toen u er wat van ging zeggen. Ik ging, ging maar alleen kon je neer in de pest. Die de lagen tot 12 uur lagen ze in bed. Ja. En dan ging die muziek aan. Tot s'nachts 12, 3, 4 uur. En dan ging dat smorgens lagen die dus in bed. En smiddags begon die weer. Ja, dus gelu veel geluidsoverlast. En toen u er wat van zei, werd u bedreigd. Ja, toen werd ik bedreigd, ja. Ja. En op een gegeven moment heb ik die, die directeur daarvan, die kwam elke maand kwam die bij mij en zei, hoe is het gegaan week? En zei, precies het hetzelfde. Ja. Toen zei je, nou, ik zie je nog een paar weken aan en dan zet ik hem eruit. En wat is er gebeurd? Hij kwam naar maar toe en zei tegen mij, als jij eens wegging... Ik zeg, nou, ik zeg, de woorden uit de omgekeerde wereld. Ja, zij, dus ja, die kan die zomer niet eruit zetten, maar dan staan die jongens op de straat. Ja. Ik zeg, wat moet ik dan? Ik zorg ervoor dat je het krijgt. Eerst via de bouwvereniging heb je dus een andere woning gekregen. Ik heb er nu nog een trauma van overhouden Zo als er iets op de straat is, s nachts, dan spring ik op bed en dan werk ik Dan Alleen daar. Van. Zeg maar, u, u, bent dus u, u bent dus uiteindelijk weggegaan. Ik heb dan weg ja. moeten gaan, ja. ja. En, en, en waar u nu woont, is het wel oké? Okay? Ja, nu is het ook. Oké, okay, nou dat is dan in ieder geval. Prima, het is wel een beetje achteraf, maar ik woon nu een bejaardenwoning. Ja. 79 jaar. Ja. En ik zit hier nu prima, maar het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja, nou ja, dat is dan toch nog een klein voordeel bij dit nadeel. Dus dat u in ieder geval nu wel goed zit. Maar dit is precies wat Marcouz en ook wat mevrouw Moorman zegt. Ja, ik het het slachtoffer mag er niet in. Gezeten. Ja. Ik snap het. Dank u wel voor het, voor het bellen met dit ervaringsverhaal. We gaan snel terug naar Marjolein Moorman... fractievoorzitter dus van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Dit laatste, het speelt zo te horen aan de accent van de meneer... niet in Amsterdam, maar ergens in het zuiden. Maar toch, dit is precies wat u bedoelt, hè? Dit is precies wat ik bedoel, dit verhaal van meneer Jans, Dan geeft hij zelfs aan dat hij er nog een trauma van heeft. Nou, ik vind dat echt afschuwelijk. En dus zelf verhuisd uiteindelijk. En de vraag is ook... Wij zijn de nieuwe buren van deze treiteraars? Hè, ja. Want die zijn ook weer slachtoffer. Dus ja. daar moeten we echt wat aan doen. Uh, er was een van de bellers die zei van... ja, die, die woningbouwvereniging of de verhuurders... zeg maar, die, die, die kunnen toch ook zelf wel eens wat meer doen... Om, om in de gaten te houden of dat ook echt zo is. Want er zullen ongetwijfeld ook, ook loze klachten binnenkomen. Maar als, ja. als er van meerdere mensen klachten komen... Over, be over bepaalde bewoners... dan mogen ze daar toch zelf ook wel wat meer aan doen. Ja, en dat gebeurt ook hoor. Dat doen we ook hier in Amsterdam. Dus die corporaties die werken er ook erg uh, in mee. En er worden hele dossiers opgebouwd. Maar het duurt vaak gewoon... Heel Heel erg lang. Zo dus ben je echt jaren bezig om zo'n dossier op te bouwen. Omdat de maatregel die we nu nemen echt het uit huis plaatsen is. Hè? Dus dat is een hele zware uh, maatregel. Nou, daar zou je dus iets voor willen hebben. Die afkoelperiode van tien dagen kan enorm helpen... om, om juist dat op te lossen. Ja, en, en de meneer die pleitte toch om uh, nou ja, daar toch op voetkundigen bij te zetten... En, en mensen pas echt, dat ze bij wijze van een soort examen moeten doen... van, nou ja, nu kan ik me gedragen en dan kan je weer terug. Zo ver wil die gaan. Ja, nou, dit is ook niet alleen van vandaag. Het is iets wat al echt eeuwen speelt. Er is ooit een heel mooi boek over geschreven, Het pauperparadijs. Waarin ook laat zien van als je dat op zo'n manier doet, dat werkt ook niet. Maar het blijft natuurlijk een ongelofelijke zoektocht naar hoe zorg je nou voor dat mensen die zich echt niet willen gedragen, zich uiteindelijk wel gaan gedragen. Nou, ik vind dat je echt alles uit de kas moet halen. En dat je daar ook onorthodox in moet zijn. En deze maatregel van Markoes kan enorm helpen. Naast alles wat we al doen in Amsterdam. Dus met straatcoaches. Maar ook uiteindelijk die uithuisplaatsing en die treiter aanpak. Want alleen dan krijg je het opgelost. Ja. Nog even over de hond. Uh, die meneer die zegt van ja, ik ja. woon hier in een appartementencomplex. En vroeger was het zo dat je dan, uh, nou, je mocht die hond dan nog wel meenemen. Maar als hij dan uh, het hoekje om was, dan, uh, dan mocht je geen nieuwe hond nemen. Omdat dat natuurlijk best voor veel overlast kan zorgen. Ja, moeten de hond uit huis plaatsen. Ja, nou ja goed, het is wel zo natuurlijk. Dat, dat, ik geloof dat, ik heb wel zo'n lijstje gezien van de top 10 van, van de ergernissen... wat betreft overlast. En dat, dat, dat hondengeblaf staat wel altijd heel hoog. Ja, nee, absoluut. En dat horen wij ook vaak. En daar moet dan natuurlijk iets aan gebeuren. Uh, het is vaak als mensen zelf van huis zijn... omdat honden dan onrustig worden. Dus daar moet je wat aan doen. Maar dat kan natuurlijk geen reden zijn... dat mensen zelf het huis uit worden gezet. Hè. Dat lijkt mij uh, iets wat oplosbaar is. Uh, daar moet goed over gepraat worden. En de maatregel die Marcouche voorstelt... dat is echt op het moment dat de hele Structurele en bewuste overlast is door buren. Ja, goed. Nou, we gaan kijken wat er van die maatregelen komt. Opstelte heeft hem, denk ik, vandaag al te horen gekregen. Want er was vandaag een debat in de Kamer waar allerlei plannen voor zijn voeten zijn gegooid. En daar was deze ook bij, dacht ik, van Marcoes zelf te horen vanochtend Zeker. op deze ja. zender. We gaan kijken wat er van terecht komt en of dit inderdaad leidt tot, uh, tot een oplossing van, van een hoop problemen. Dank voor het meedoen in stand.nl. Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de PVDA in Amsterdam. Graag gedaan. Kijk, kijk nog even naar onze site. Het was al overduidelijk hè, dat de meeste uh, reageerders het wel eens zijn met die stelling. Overlastgevers moeten tijdelijk uit huis worden geplaatst. 91% nog steeds is het eens met de stelling. 9% is het uh, oneens. Bijna duizend mensen gestemd op de site. U kunt dat de hele middag blijven doen. Houd de radio aan, want zometeen is er Dit is de dag van de EO. Ik wens u vast een prettige woensdag verder. Goedemiddag.